1 uur, de minister met het NOS-journaal. In Toulouse zijn aan het einde van de avond drie explosies geweest... bij de woning van de verdachte van zeven moorden. Het is onduidelijk of de politie het huis van Mohamed Merah is binnengevallen. De lokale burgemeester zei dat de aanval was begonnen... maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... waren de explosies bedoeld om de verdachte te intimideren. Door de explosies is de deur uit de woning van Merah geblazen.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 Goedenacht en fijn dat u nog steeds bij ons bent in ons huis van de maan. Waarin ik vannacht graag van u wil weten op welke manier het internet... waarover ik het in het vorige uur had met schrijver Joost van de Kastelen... op welke manier het internet uw leven heeft veranderd. Heeft u bijvoorbeeld nieuwe vrienden opgedaan dankzij het internet? Oude vrienden teruggevonden? Of misschien bent u dankzij het internet wel verliefd, verloofd of getrouwd... Misschien bent u wijzer geworden dankzij het internet. Heeft u meer plezier in uw werk gekregen? Is uw werk er makkelijker op uh, geworden? Maar misschien bent u ook wel zo verslaafd aan dat internet... dat u dreigt te vereenzamen. U kunt ons bellen op 0800-1121... over uw ervaringen met internet... en de manier waarop het internet uw leven heeft veranderd. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna@ncrw.nl En twitteren kan met hashtag Casaluna. En ik krijg bijvoorbeeld een tweet van uh, Lucia Margareta. En zij schrijft... het. Het internet heeft mijn leven groter gemaakt en leuker. Louis, goedenacht. Louis, ben je daar? Nee, we hebben Louis niet aan de lijn. Misschien wil Louis zo dadelijk nog eventjes uh, terugbellen... om te vertellen op welke manier het uh, internet zijn leven heeft uh, uh, veranderd. In ieder geval is de Nederlandstalige muziek ook veranderd. Dankzij uh, ja, het internet en uh, alle digitale mogelijkheden. De digitale wereld klinkt ook door in de muziek. Zoals bijvoorbeeld in dit nummer van Lenny Koer en Ali Bey. Hoe die liet ik juist? Wat als je afwezig bent en daarom juist aanwezig bent? Jou had ik in mijn hart gesloten. Grof, ben je dan weggefloten? Ja.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 het land van mijn geheugen heeft geen nooduitgang. Je zult hier moeten blijven, een leven lang. Ja yeah. kan ik met de wereld vergelijken en van, van alle kanten, kanten, kanten bekijken. Ik kan het ijzer met handen breken, mijn gelijk. Van de zo breken. Ben ik boos, dan haat ik je. Ben ik je zat? Laat ik je, ben ik gek, dan schiet ik je. Maar goed, die liet ik je. Ik zet je op de bus, ik zet je op de trein. Je gaat across de ik cross de laagje, de cross de Ik mag je mos dood. Gun je eis, steek je neer, trek je weg, ik zeg je af. Ik heb genoeg van jou, ik zeg je op, Ik zeg je dat. Nu ben je opgedompt naar de bliksem, verdwenen met de noordenszon. Lopen naar de maan, verloren zoon, verloren dochter. Ben niet verloren, ik hoor je nog steeds, ik zie je nog steeds. Niet yeah. in de kamers van mijn huis, maar wel in de kamers van mijn hart. Mijn hoofd, het is er duister en jij zit op de bank, jij wilt door de gang. Jij bent overal, het maakt me bang, het lukt me niet om jou te vergeten zelfs als ik jou niet te Dus als je me niet vergeet, vergeet. Ik die liedje niet, zeg je af. ik kan het niet, zeg je. al wil ik het, zeg je dan al wil ik het, dan kan het niet. Het land van mijn geheugen heeft geen nooduitgang, zul je moeten blijven een leven lang. Maar bliksem, ze, ik die liedje niet, Noorderse. ik kan het niet, al wil ik het. Lennie Koer en Ali B. Ik delete je niet. Een liedje tot stand gekomen dankzij het programma Ali B. Op volle toeren, waarin ook Lennie Koer te gast was. En volgens mij was zij zelfs de eerste gast. En het nummer is ook terug te vinden op het nieuwste album van Lennie Koer, Liefdeslied. Internet, daar gaat het over vannacht in Casaluna, en ik ben benieuwd op welke manier het internet uw leven veranderd heeft. U kunt bellen 0800 1121, u kunt mailen naar casaluna@ntrw.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Evert, goeienacht. Ja, goeiemiddag. Uh, ik klink je er erg ver weg trouwens. Uh, uh, ik ga gaan. eens kijken hoe ik wat dichterbij kan komen. Ik hoor jou wel goed. Ja. Gaat het zo beter, Evert? Ja, het is wat beter. Ja, Gelukkig. Ja, dankjewel. Evert, op welke manier heeft het internet jouw leven veranderd? Nou, ik heb uh, kort geleden een website uh, geopend. En ik heb het uh, nodig voor mijn werk. Ja. Maar wat mij erg bezighoudt is, wat uw gast ook vertelt, het gevaar van het internet... Kijk, ik wil internet wel graag gebruiken... maar ik wil niet dat internet mij gebruikt. Nee. Dus inderdaad, ik heb dan bijvoorbeeld Gmail... dus mail via Google. En uh, ze hebben al keurig aangekondigd... van uh, in, het begin de, in het begin dit jaar... wat ze met die, al die gegevens... mijn gegevens gaan doen... van gebruikers. En uh, ja, ik, ik weet niet hoe ik me daartegen moet beschermen, zeg maar. Van, uh, ja... Nee, want inderdaad, Gmail... Die, die, die scant als het ware alle mailtjes, ja. dat, dat zeggen ze ook... Ja. Uh, en, en toch gebruik je nog steeds dat mailprogramma, begrijp ik. Ja, precies, maar ik weet niet welke andere ik dan kan nemen... om, om daar tegen... Uh, want uh, je, hebt, je hebt zoveel uh, providers, zeg maar. Je hebt access for all, je hebt... Uh, uh, uh, nou, noem ze allemaal maar op... Ja, dus het is moeilijk om een juiste provider te kiezen. Het, het net, uh, KPN, uh, ja. dat moet allemaal maar op. Ja. Dus, en ja, welke moet ik dan kiezen? Ja, die wel en veilig is, zeg maar. Ja, dat, dat kan ik je ook niet vertellen. Maar uh, nee. je maakt je wel zorgen over die privacy. Ik maak me zeker zijn, daar zorgen over, ja. En toch blijf je dat internet wel gebruiken. En blijf je ja, ook uh, mailtjes sturen. Ik heb het nodig. En op welke manier heb je het dan precies voor je werk nodig? Je hebt een website geopend, zeg je bijvoorbeeld. En waarover gaat die website? Ik ben een ontwerper, kostuumontwerper, textielontwerper. Oké. Okay. Dus uh, ik moet met uh, relaties, moet ik uh, heel veel mailen mm -hmm. en uh, overleggen. En uh, ja, ik gebruik het ook voor persoonlijke doeleinden natuurlijk. Ja, ja. Gewoon uh, mijn, mijn, voor vrienden en familie. En merk je sinds je die website hebt dat je bijvoorbeeld meer opdrachten krijgt of dat er meer ja, interesse is voor je werk? Ja, precies. Ik moet mijn werk kunnen laten zien aan iedereen. Nou, tegen vroeger ging, ging je gewoon met een mapje vol foto's uh, reisde je stad en land af. Nou, dat, dat is niet te doen. Nee. Dat kan niet meer. Je moet gewoon je werk kunnen laten zien. Dus je moet kunnen ik moet kunnen doorverwijzen naar mijn website, want daarop is al mijn werk te zien. Ja, dus je hebt in die zin ook geen keuze. Je moet dat internet wel gebruiken om ja, mee te gaan dat, met je dat, tijd. Dat vind ik ook niet erg, maar er zit gewoon, er kleeft gewoon aan vast van de, de, dat de internet jou gebruikt in plaats van andersom. Ja, en daar ben je dat voorzichtig staat er mee omgaan. Tegen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, ben je ook bewust uh, minder actief op internet als het gaat om het versturen van heel persoonlijke mailtjes of, of, of, of mailtjes uh, met, met een inhoud waarvan je zegt, ja dat is echt heel privé? Uh, nee, eigenlijk tot nu toe niet. Maar uh, toevallig was er gisteravond ook een lezing van Caroline Nevian, ook over de gevaren van internet. En wie is Caroline Nevian? Zij, is, uh, zij uh, komt uit de kraakbeweging. En toen uh, is ze heel erg in die hackersbeweging gekomen, maar uh, voor nieuwe ontwikkelingen in de, in, op internet, zeg maar. En zij waarschuwt ook heel erg tegen. En nu is ze hoogleraar ergens uh, voor, voor ik, weet, ik weet niet precies wat. Nee. Maar zij waarschuwt ook voor, voor, voor het misbruik dat gemaakt kan worden... van jouw gegevens op internet. Ja, ja, ja, ja. Dus aan de ene kant, je hebt het internet nodig. Uh, uh, het, ja. het gaat ook beter met je, met je, met je ontwerpen. Het gaat beter met, uh, met je carrière dankzij het internet. Ja. Tegelijkertijd word je er een beetje angstig van. Ik word, uh, ja, ik vind het eng. Ik vind enge ontwikkelingen die er gaande zijn. En ik wil, weten, ik, ik wil graag eens een keer met een of andere nerd spreken... van hoe je daar het beste tegen kunt beschermen, zeg maar. Nou, mochten er nerds luisteren die op nee, een simpele ja. manier... want ik weet ook heel weinig van, van internet, moet ik je eerlijk zeggen... en ik zeker kom, van de manier wel waarop wel het werkt. Ik ben zelf ook hartstikke niet gebijt, dus uh, ja. ja. Dus mochten er nou nerds luisteren die op een simpele manier voor Evert en mij kunnen uitleggen... hoe wij ons kunnen beschermen tegen Heel die graag. inbreuken op onze privacy. Nou, dan moeten ze vooral bellen. 0800-1121. Evert, mag ik je bedanken voor je reactie? Graag gedaan. En dan goede nacht Ook op de telefoon Louis. Louis, goedenacht. Goedenacht. Jij hebt geen internet, hè? Je hebt ook geen televisie geen televisie en toch leef ik heel prettig en ik verveel me nooit en uh, ik uh, ben geboren in een vorige crisis en nu eindelijk, wat ik dan op de radio hoor, uh, gaat men beseffen dat deze crisis nog erger is als toen, die crisis waarin ik geboren ben. En alle ellende die we nu weer uh, bedenken, die de mensen bedenken, zeggen dit en dat en zo en zo. Die lost zich vanzelf op, dus net als de vorige crisis. Toen kwam er op een gegeven moment een oorlog en dan kon iedereen weer aan het werk en verdienen enzovoort. En dat zit er nou weer in. Ja, ja, ja. En, dus u, u maakt zich niet zoveel zorgen over die crisis, uh, want die, die lost zich vanzelf wel weer op. Ja. Uh, heeft dat er ook mee te maken dat u geen internet heeft, dat u geen televisie nee, kijkt? Nee, nou, wat heb ik aan internet? Bijvoorbeeld, uh, men koekelt om van alles te weten te komen, hè? dacht ik hoor, ik heb er geen bestand van. Maar... Nee, maar dat is zo. Dat is zo. Ja. Nou, kunt u googelen wat de zin van het leven is? Nee, dat kan ik niet googelen. Nee, maar ik me, uh, in mijn leven heb dat ervaren en in mezelf. En ik kan daar een antwoord op geven. De zin van het leven is niets anders dan zin in leven. Mm -hmm. Zolang je zin in leven hebt, leef je. En daarna niet meer. Ja, dat, dat, dat is een mooie wijsheid. En dat is inderdaad een wijze die je misschien in die zin niet op Google kunt vinden. Tegelijkertijd nee, die heb ik kan... mezelf ontdekt. Ja, dat zegt u inderdaad. Maar tegelijkertijd kan internet het leven ook rijker maken. Ik bedoel, ik vind het heerlijk om, om af en toe eens te kijken naar, oh. naar een, een, een, een videoclip van een artiest die ik mooi vind. Of een, een songtekst nog eens na te kijken. Dat kan ik horen op de radio. Ik heb er straks ook tegen die meneer gezegd die ik het eerste gebeld heb... Uh, ik kan u zien op de televisie. Maar dat is gezichtsbedrog. Want, uh, er wordt in, in gestreept en gedaan... als ik uw stem hoor... kan ik daar een voorstelling van maken. Een fantasie. Ja. Daar ben ik me bewust van dat die niet klopt. Nee, dat is inderdaad dat het voel... mooie van radio. Daar ben ik het met u eens. Radio is een schitterend ja. medium... Dus waarbij je ook zelf kunt blijven schoon... werken. De schoonheid van de radio... die niet in internet voorkomt. Nee, dat ben ik helemaal die... met u eens. En niet... Op Ja, ik weet niet, hè, want uh, ik kan dit nooit nooit zeggen. Maar ik geloof niet dat je er wijzer of rijker van wordt van internet. Nee, u mist internet in ieder geval niet. En ook, televisie ook niet. Ook niet. En ik leef heel gelukkig. En uh, ja, uh, ik, bedoel, ik betaal al mijn rekening automatisch uh, uh, per giro. Dat schrijf ik gewoon een briefje op, aan de bank... En ik geef niet meer uit als het erin komt. Dus daar hebben we op mij helemaal geen zorgen over te maken. Nee, u heeft en, uw leven goed op orde en daar heeft u internet en televisie nee, niet bij nodig. En, en ik ben in de tachtig en in de. En als er nu, eh, nu is er internet. Nou, in de oorlog wordt Rotterdam gewoon drie keer uitgebombardeerd. Daar doe je niks aan met internet. Dan ben je internet kwijt. Je, als, nu, als dat nu gebeurt, zijn we alles kwijt: televisie, internet, weet ik veel. Maar u zal maar, het niet missen. Wat zeg u? U zult het niet missen. Ik hoop dat u, dat u dat soort ervaringen nooit meer hoeft mee te maken natuurlijk. Hè? Nee, nee en noem me, maar op. ik bedoel, die, er, die ervaring heb ik dan wel. Ja. Maar dat vergelijk ik. ik ja, ja waar, waarvoor heb ik het nodig? Want dan ga ik het nog missen ook. Ik, ja. En dan nog een heel belangrijk ding. Het laatste ken, punt? Ja, het laatste punt. Ik ken mijn verslavingen. En dan zou ik de hele dag achter dat ding zitten, achter internet... om uit te zoeken wat ik er allemaal mee kan. Ja, en daar probeert u zichzelf ook tegen te beschermen. En daarom dus geen internet en tv nee, dus, voor Louis. dus ik dus bescherm mij tegen mijn eigen, eigen verslaving. En dan zou ik, zou ik niet achter de granium zitten op mijn oude dag, maar achter de computer. <laughs> ja, ja, ja, ja, Louis. Eh? Mag ik u danken voor uw reactie? Ja, oké. Okay. En, en een goede avond. Dag. Dank u. Dan een mailtje van Robin Meijnen. Ik luister nu via de smartphone en de radio 1-app. Want de transistorradio stoort nog steeds. Maar internetradio is kraakhelder. Ja, ook een verworvenheid van het internet. Dank je wel, Robin, voor je mail. Theo Muller, goedenacht. Ook een goedenacht. Theo, op welke manier heeft internet jouw leven veranderd? Um, nou, als ik geen internet gehad had op tijd... Dan was ik in, nou, voor eind 2007 de uit gegaan. Oh, Dat zei de dokter namelijk. Ja, niet van het internet natuurlijk, maar ik kreeg van de dokter te horen... dat ik nog ongeveer vier maanden tot een jaar te leven had. Mm -hmm. En ik ben een beetje eigenwijs en toen dacht ik zoiets van... nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dus toen ben ik gaan zoeken op internet naar andere therapievormen. En daar heb ik er een paar van gevonden. ja. En ik ben nog steeds aan het zoeken, want als je één keer kanker hebt... dan kom je er eigenlijk nooit meer van af. Je krijgt af en toe een pauzetje ingelast van een jaar of vijf... en dan ben je zogenaamd genezen. Maar de meeste mensen die krijgen het dan toch weer één of twee keer terug. Ja. En uh, ik heb het één keer teruggekregen en toen kreeg ik het weer onder de duim. Dus U kreeg het weer onder de duim dankzij ook bijvoorbeeld weer, therapieën weer, die u ontdekt had op internet? Ja, weer iets heel anders dan wat de reguliere geneeskunde uh, te bieden heeft. En ik ben niet de enige, dat weet u misschien ook wel, want er zijn een heleboel mensen die op een gegeven ogenblik... meestal aan de late kant horen krijgen dat ze uh, nog maar korte leven hebben... en dan gaan ze ineens naar andere dingen kijken. Ja, ja. en u bent dat gaan doen via, via internet. Uh, nou ja, kan ik me wel dat voorstellen dat, dat het moeilijk is... om dat wat op internet staat ook te checken of dat waar is... of, of een bepaalde werking van een medicijn klopt... of uh, er geen bijwerkingen zijn waar, waar een fabrikant... natuurlijk niks over zal schrijven op internet misschien... Als, als, als hem dat niet goed uitkomt. Hoe check je nou of dat wat je... Uh, uh, aanschaft qua medicijn... of de therapie die je gaat volgen... of die bijvoorbeeld gevaarloos is... of geen, geen risico's met zich meedraagt. Want dat, dat staat misschien niet altijd op dat internet. nou Daar staan meer risico's op... dan dat de dokter je vertelt. En, en dat, dat er in de bijsluiter staat. Maar het punt is dat... dat um, uh, kijk, ik kreeg ik dus op een gegeven moment kanker. Dan ga je dus het traject in. Dan wordt, wordt de oorspronkelijke tumor die wordt weggehaald... En dan krijg je op een gegeven moment, ik in mijn geval kreeg... de, de, de dwingende aanbeveling om uh, mijn lymfklieren uit de lies en de buik weg te laten halen. En toen heb ik gevraagd aan de dokter van... Uh, is daar onderzoek naar gedaan en wat zijn de resultaten van dat onderzoek? Leef ik dan langer of leef ik dan dat laatste jaartje nog prettiger? Nee, dat was geen onderzoek, zei hij. En als ik ga zoeken naar bepaalde alternatieve middelen... Dan moet je even uh, heel hard zoeken voordat je erachter bent waar je dat moet vinden. Maar uh, er is bijvoorbeeld een, uh, een uh, dokter Valster in Nederland. En die heeft een lijst gepubliceerd van ongeveer 300 onderzoeken naar zogenaamde alternatieve of liever aanvullende middelen uh, die tegen kanker werken. Dus in die alternatieve hoek zijn er wel onderzoeken te vinden. En in mijn geval. Helemaal geen onderzoek. Ik bedoel, naar chemotherapie. Daar wordt ook geen onderzoek naar gedaan zoals het zou horen. Het is niet zo dat, dat er dus mensen met eenzelfde vorm van kanker, dat de helft dan die chemotherapie krijgt en de andere helft niks. Nee. He? Want dat noemt men dan niet ethisch. Maar er is dus eigenlijk nog nooit wetenschappelijk bewezen dat die chemotherapie beter werkt dan niks doen. Nee, en al dat soort discussies worden natuurlijk al, ook op het internet uh, gevoerd, neem ik aan. Ja, niet zoveel hoor. Nee. Uh, nee, ik heb ik ben meer op zoek geweest naar uh, websites van, uh, van, van uh, bedrijven die uh, diverse vormen van uh, antikankermiddelen leveren. Hè? Vaak natuurlijke uh, middelen. In tegenstelling tot de chemische middelen die je van de uh, van de farmaceutische industrie via de kankerdokters uh, uh, voorgeschreven krijgt. Ja, en die informatie is dus op het internet te vinden. En u ja, zegt, meneer op. Muller, uh, dankzij internet ben ik nu nog in leven als het ware. Ja, maar, maar je moet het bijhouden. Hè? Want het, het, het, Kijk, ik leef niet in de illusie dat... Ik ben er nu een, een, een, een tijdje vanaf af al. Ja. Voor, voor de tweede keer. En ik ben bovendien ook nog eens een keer... Uh, Afgekomen van een, een, een 61 jaar durende depressie, die steeds ergere vormen aannam. Mm -hmm. En zoals u misschien wel weet, is depressiestress een van de hoofdoorzaken van het achteruitgang van je immuunsysteem, waardoor je voor allerlei in aanmerking komt. Ik heb naast kanker en en het heb ik er nog een stuk of twaalf andere. Ja, maar ook daar de behandeling daarvan en de, de middelen die u daarbij zou kunnen gebruiken, die bent u ook tegengekomen op internet. Dus internet is ja. voor uw gezondheid gewoon erg belangrijk geweest, zegt u. Dat is een nou, mooie ja. conclusie, meneer Muller. Ja. En ik, hoop dat, ik, hoop, ik, ik wil het gesprek afgaan, meneer Muller, want er zijn nog meer bellers. Ik, ja. ik hoop dat, dat, dat, dat u ook in de toekomst het internet dus op die manier kunt gebruiken... en dat u nog een gezonde toekomst tegemoet gaat. Meneer Muller, dank u wel voor uw reactie, Theo Muller. Van Theo Muller naar Jan Knotter. Jan, goeienacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is de optimistische kijk op het leven. <laughs> Jan, eh, op welke manier. Ja, ik kunnen eh, nog een paar uurtjes doorwerken, jongens. Stel dus, eh, als jullie. Ja, precies. Nou, dan, dan kunnen we elkaar een hand geven eh, vannacht hier in Casa Luna. Jan, eh, op welke manier heb jij internet eh, eh, ja, een plek in je leven gegeven? En op welke manier heeft internet jouw leven eh, een ander uiterlijk gegeven? Nou, ander uiterlijk, dat valt wel mee, maar. Eh, ja, het is natuurlijk wereldwijd. Het is leuk om wat op te zoeken, alleen uh, het vervelende vind ik dat, uh, ik werd van de week door uh, de vrienden van de, uh, hoe heet het? Uh, wat vroeger, uh, de vriendenloterij werd ik gebeld. Mm -hmm. En dus ik vraag automatisch van waar halen jullie mijn gegevens vandaan? En we zeiden hun van het internet. En, en wat, wat heeft u dan, uh, meneer knotten? wat heeft u dan achtergelaten op dat internet? Nou, dat vraag ik mezelf dus ook af. Dan, heb, dan zeggen ze, ja, dan heb je ooit een keer aan een enquête meegedaan. Of u heeft ergens uh, uw gegevens achtergedaan als u mee wilde doen aan een spelletje of zo. Ik kan me er niks van herinneren dat je dat gedaan hebt. Maar dan lees je dus die kleine lettertjes, die zie je er nooit bij als je ergens wat invult. Ja. En ik weet dus dat uh, vroeger verkocht de KPN de gegevens wat in de telefoonboeken stonden... Die kon je dus, uh, als jij een bedrijf had, een, een bakkerij... en je wilde leveren aan uh, uh, grotere ketens of wat dan ook... dan kon je gewoon die bestanden opkopen bij de KPN. Ja. Dit gebeurt dus ook met de adressen die je dus achterlaat op internet. En dat vind ik gewoon heel erg kwalijk. Want ik zei nog, van, ik sta bij het Bel -me niet register en toen zegt de jongen aan de telefoon, die zegt tegen mij... van, nee, dan moet je bij een ander register zijn. Nou, ik weet niet eens bij welk register, maar... Uh, je wordt er nergens op gewezen dat je daar ook terecht kan. Maar je kunt je dus, dus je kennelijk wordt... laten inschrijven in een register... waardoor je ook via internet niet meer benaderd mag worden. Althans, via de gegevens ja. die mensen via internet uh, over jou te pak ja. hebben gekregen. Ja. Zo'n dus register bestaat is, uh... dus kennelijk. Ja, en daarom vind ik dat internet dus uh, best wel kwalijk. Omdat een hele hoop mensen uh, daar lastig uh, doorgevallen worden. En, en, en, ik dus en meneer Kno... jongen, ja, die op de callcenter zat... heb ik dus gevraagd van... Uh, geef mij even de bron aan waar het vandaan komt, maar die kon hij niet geven zei hij, maar ik zou er over een paar dagen teruggebeld worden, nou het is nu uh, woensdagnacht en ik ben maandagmiddag ben ik gebeld geworden maar ik heb nog steeds niks van het callcenter gehoord nee, zo'n telefoontje daar je dus ook nooit meer wat van uh, meneer Knotter, zo'n telefoontje uh, maakt dat u extra voorzichtig uh, als het gaat om uw gebruik van internet uh, ja, je let... Ik let zelf altijd op uh, waar ik op ga en uh, waar ik gegevens of zo achterlaat. En dat gaat u nu nog eens extra goed doen? Ja, maar ja, je ziet het dat... Uh... En volgens mij ging daar Jan Knotter uit Zandvoort. Jan, als je me nog hoort, uh, uh, een werkzame nacht uh, nog. Of bel nog even terug straks als je wil. Van Jan naar Piet. Piet, goeienacht. Uh, goeienacht. Piet, jij hebt ook geen internet, hè? Ik heb geen internet, maar wat... Uh, ik heb begrepen van, van uw gesprekspartner aan de telefoon... dat jullie eigenlijk mensen willen hebben die het er wel over hebben. maar daarom wil ik toch één aspect uitlichten. En dat gaat niet zozeer om mij. Ja, misschien ook wel. Maar om mensen die het dus niet hebben, dan zijn er toch één miljoen. En ik vind dat deze mensen zwaar worden gediscrimineerd. En, dus, en dan kan ik een aantal voorbeelden geven. Nou, doe eens één een belangrijk voorbeeld. Een voor jou belangrijk voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld als... Als ik aan dezelfde informatie wil komen, moet ik een duur 0900-nummer bellen. En, je, en mensen die internet hebben, kunnen het zo van internet halen. En dat is niet eerlijk. Nee, nee. En waarom heb je ervoor gekozen om geen internet uh, te gebruiken? Nou, ik kan me 140.000 persoonlijke redenen aanvoeren. Psychisch, medisch, uh, angst en dit en dat. Maar dat doe ik niet. Laten we het op keuzevrijheid houden. Ja, je hebt ervoor gekozen om geen internet te gebruiken. En je zegt, daar word ik nu eigenlijk min of meer voor gestraft... door bijvoorbeeld een duurnummer te moeten bellen. Ook bijvoorbeeld met belastingen en zo, de, straks moeten we het allemaal via internet doen. En dan zeggen ze wel van ja, maar dan kunt u lekker nog bij de belastingkantoor uh, laten invullen. Maar dan hoor je tegelijkertijd dat 22 van de 40 kantoren worden gesloten. Maar je kan toch gewoon nog een formulier aanvragen? Hè? Ik ben nog niet ja, zo handig dat op dat... internet, dus ik uh, doe nee, nog even via afgelopen. formuliertjes. Nee, nee, nee dat kun je dat... nog steeds aanvragen hoor. Nee, maar dat is binnenkort afgelopen. Want ik... Uh, want, uh, want het vertelde dat iemand van de thuiszorg die gisteren bij mij was, die vertelde dat een 90-jarige cliënt van haar, die, die belde belastingtelefoon en, en, en die vrouw was zo opdringerig. dat die zei ja, dat moet je maar via internet doen. En uiteindelijk uh, zei die man aan de telefoon, ja maar mevrouw, ik heb geen internet. Maar goed, dan zou die mevrouw misschien met die belastingtelefoon... Uh, die meneer wat meer uh, ter willen moeten zijn geweest. Ja, maar dat is dus niet gebeurd. En ik heb ook een WOZ-waarde van mijn woning wilde aanvragen... maar die had ik nodig vanwege mijn verzekeringen. Nou, wat zei de gemeente? Uh, meneer, dat doet u maar op internet. Dus ik heel zielig van, ja, maar mevrouw, ik heb geen internet. Dus ik heb een probleem. Moest ik ook nog aandragen dat ik allerlei handicaps heb. waarom dat ik niet meer internet kon werken. En uiteindelijk was ze bereid om voor mij, voor mij een formuliertje in te vullen. Nou, dat is geen, uh, geen goede service nee. zo te horen. bij de nee. gemeente die nee. je nu uh, beschrijft. En daar wil ik mensen ook uh, in zoverre voor waarschuwen. dat iedereen even recht heeft. of nou wel of geen dingen. of, of wel of geen lange neus of korte neus. Of, of wat dan ook. Iedereen heeft evenveel rechten. We hebben natuurlijk evenveel plichten. Maar we hebben ook evenveel rechten. En daar wil ik voor opkomen voor deze mensen. Op deze manier heb je dat gedaan, ja, Piet. Okay. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. En een goede nacht ja. nog. Okay. Dag. Dan een mailtje van Irma Visgroot. kazalunancf uh, voor al uw reacties per mail. Um, zij schrijft, Irma Visgroot... Internet heeft mij opgeleverd dat op ons jaarlijkse familiegebeuren in een of ander huisje in de bossen... waar we gewend om te wandelen, te tennissen, te zwemmen, te praten met elkaar... een spelletje te doen met elkaar. En nu... Je zit met negen computerende kinderen en kleinkinderen. En negen mobiele telefoons die rinkelen en ratelen. Weg sfeer van vroeger. En niet alleen de sfeer van vroeger was goed en prettig. Deze oma kan ook naar dit soort weekends zelf fluiten zo langzamerhand. En dan is ze zelf ook nog internetster. Nou, niet zo blij dus met dat internet. Irma, visgroot. Irma, dankjewel voor je reactie. Ad, goedenacht. Goedenacht. Op welke manier heeft internet jouw leven beïnvloed? Ik, ik, ik ben al ermee begonnen met het eerste kastje wat je op je televisie aan moest sluiten. Mm -hmm. Dat was toen van de KPN en die gooide ze toen de uitverkoop voor, voor een paar tientjes. En, en dat was mijn eerste kennismaking. dan praat ik over de jaren eind jaren negentig. Ja. En toen heb ik een, een, een, een Windows 98 gehad, een, een, een XP... En nu heb ik dan Vista en laptop, maar het wordt wel steeds moeilijker. Het wordt steeds sneller. Maar ik vind het wel... Het is, ja, het is, het, ik heb een zoon in Canada met zijn gezin... en die spreek ik elk weekend door de Skype. Ja. En het is zo fantastisch. En, dat is wel geweldig. Dus jouw wereld is, is er kleiner door geworden, zal ik maar zeggen? Althans, de, dat zeg ik helemaal verkeerd. De wereld is er kleiner door geworden ja, voor jou? Ja, nee, natuurlijk is de wereld kleiner door geworden... In, in zijn totaliteit. Ik weet, er zit een nare kant in die, aan de, in die laptop. Maar er zit ook een mooie kant aan. Het is een prachtige encyclopedie. Alles wat je weten wil, dat zoek je hem zo van de tijd op. En als de mensen over medicatie praten, kun je mooi checken hè, waar het voor is. Ze kunnen hier geen smoothies meer verkopen. Want de huisartsen hebben de pest eraan dat je alles op internet op kan zoeken. Dus ze kunnen je kunt hier niks meer voorschrijven wat je niet weet. Nee. En ik vind het alleen, ja, het is, het is met kopen iets kopen. De, de, of of, of met, de, met garantie of proberen contact te maken. Telefoonnummers schrijven ze er al haast mee bij het bedrijf. Je moet het via e-mails doen. En e-mails worden niet altijd beantwoord. Want als ik, als ik reageer bijvoorbeeld een de kabelmaatschappij, dat duurt, ik weet niet hoe lang je reactie krijgt. Ik heb laatst een telefoontje gekocht via over over, over het internet. Zo'n mobieltje. En dat is toch ellendig, want de hele transactie vind ik niet goed. En ik probeer daarover te reclameren, maar ze antwoorden gewoon niet terug. Ik vraag of ze een bericht terug willen sturen. Dat zijn de nare kanten, daarom zeg ik ook kopen... In de winkels. Ja, kopen in de winkels, niet via internet. Dan kun je gewoon lekker op de laptop doen. Ja, en zeker ook communiceren met je zoon via de Skype in Canada. Ja, precies. Ja, ja, ja. En, en kun je je ook voorstellen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dan zie je je zoon ook nog eens letterlijk. Ja, die is 2007, geëmigreerd en Toen had hij twee kinderen van twee of drie jaar. En eh, een tweeling en een dochtertje, een paar jaar oud. Nou ja, dat zie je dan opgroeien via de Skype. Dat is, dat is geweldig. Is, is het daarmee dat... voor jou al minder erg dat hij is weggegaan? Dat vind ik wel, ja. Dat vind ik wel, want ik vlieg namelijk niet. Ik heb vliegangst. Dus als ik kom, kom ik met de boot. Ja, ja, ja. ja. En tot die tijd zie je hem via Skype. Ja, ik zeg en dat is net alsof je in je huiskamer zit, want we zitten lekker zo zelf drie kwartier te kletsen met elkaar over allerlei onderwerpen. Want we hebben dezelfde hobby, zij kunstschilder, ik ben kunstschilder, dus we hebben altijd wel over dat heen en weer te praten en kunnen laten zien. Ja, dat is mooi. Wat we maken. Ja, nou, dat nou, ook ik, nog, ja. Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het, het is natuurlijk een fantastisch iets, maar je moet mee willen groeien. Ja, en dan zet je de tegen af. En het heeft ook zijn prijs natuurlijk. Het kost over jezelf natuurlijk. Ja, het kost geld, precies. maar het levert jou heel veel moois op. namelijk het contact ja. met je familie, met je zoon. Ja, precies. Maar je zegt ook, we wees voorzichtig hoe je internet gebruikt. Ga niet kopen op internet, ga gewoon naar een winkel toe. Nee, en bankieren doe ik ook niet via het internet. Dat doe ik gewoon op de oude manier manier. Ja, ja precies, dus je, je, je hebt je, je grenzen aangegeven wat betreft ja. het internet, maar je gebruikt het waar, waar je levert er mooier van wordt. Ja, en ik ben dus slechtziend, ik heb 15% dus ik heb een, hoe een, een, een, een, een, een, een, een vergroot glas erop zitten mm -hmm. en die heb ik toen de bartermees in laten stellen en nou dat kan ik vergroten tot, tot, nou ik vergroot nu tot vijf maal en dat is voldoende. En dan kan ik daar gewoon met een vergrootglas kan ik alles... Dat, dat is ook nog natuurlijk een groot punt voor mensen die slecht zien. Ja, ja, en op die manier dus kan je... Dat ze gewoon fantastisch kunnen, kunnen kijken of zo'n ding. Ad, mag ik je bedanken voor je verhaal? Ja. En een goede nacht wel. nog. Dag. Ja, Dag. Dan een paar tweets die zijn binnengekomen. Hashtag Kazaluna als u via de Twitter wil meepraten. Hanneke Becht schrijft, ik heb er mijn werk van gemaakt. Ik ben nu docent informatie, academische vaardigheden. En het heeft ook wel geholpen het internet bij het vinden van een lief. Hoewel, ingewikkeld. Uh, Teun Putmans, mijn leven is ongelooflijk veel leuker door internet. Ook door Twitter is mijn leven leuker geworden. En Teun schrijft ook nog... mensen zijn vaak onnodig bang van internet... terwijl ze het helemaal niet gebruiken. Petra de Boeveren. Eh, internet heeft de wereld kleiner... en mijn kennissen groter gemaakt... en mij heel veel nieuwe mogelijkheden gebracht. Eigenlijk zijn al mijn dromen wel uitgekomen... dankzij het internet. Ben Vermeer, goedenacht. Goeiedag uh, uh, helko. Nou, ik wilde even beginnen met... Uh, uh, in, en, in 1985 uh, ben ik al met computers begonnen. Toen was het nog, wat mij betreft, geen internet. Er was geen sprake van. In 1991 had ik een klein Atari'tje. Toen heb ik met een vriend van mij, echt een computer-nerd was dat, dat ben ik zelf helemaal niet, uh, Toggo. Togo. Dus, en toen waren er alleen maar bullets aan boord. En op een gegeven moment kreeg ik een, inderdaad een, een bericht van hem via mijn computer. Dat was nog met die oude modems, was dat. Echt met het geluid wat je dan ook had. Nou, misschien herinner je dat ook nog wel. Dat, Niet uh, eerlijk gezegd, uh, want uh, ik ben zelf ook een uh, very late adapter als het om internet gaat. Dat doe je zelf. Ja, ik ben, hoe oud ik zelf ben, zeg je? Nee, je bent zelf pas laat begonnen met internet. Ja, ik ben laat begonnen met internet. Je, jij bent de voorloper zo te horen. Ja, nou, wanneer internet precies begonnen is, dat had ik net met je collega erover. Ik weet niet precies wanneer internet zelf begonnen is, maar op een gegeven moment kreeg ik dus van die vriend van mij, kreeg ik dus een, inderdaad een berichtje op mijn computer van Welcome to the World Wide Web. En dat, dat was echt wel een bijzondere overgang. Dat, ja. Dan was, toen was je echt aangesloten ja, op de wereld, om het zo maar te noemen. Ja, en is dat voor jou ook de grote winst van het internet? Dat je, dat je uh, deel van die grote wereld uitmaakt, als het ware? Dat denk ik wel. Ja, dat, uh, ja zeker. En wat die vorige, een van de vorige mensen ook al zei... Uh, nou, wat ik zelf heel erg leuk vind van het internet... is uh, bijvoorbeeld inderdaad schrijven, dat je dus... Uh, ja, gewoon eigenlijk, je hebt niet een telefoon, maar je, het is net of die persoon gewoon bij jou in de kamer uh, zit. Ja, ja. ja. Iemand uit Canada of iemand uit Tsjechië of iemand nee, waar dan ook vandaan. Maar binnen, gebruik jij gebruik jij Skype ook veel? Uh, nou ja, ik heb op dit moment moet ik het weer allemaal helemaal opnieuw instellen. Ja, ik heb skype wel zelf gebruikt. Zeker. Voor, voor mijn vrienden uit Sergium. Uh... Ja, mm -hmm. zeker. ja. En, en op welke manier uh, gebruik je het feit dat de wereld zo klein is geworden? Op welke manier uh, ben je actief op dat World Wide Web? Nou, wat, uh, wat ik wel uh, dus ook heel erg mooi vind, is bijvoorbeeld uh, YouTube. Dat, dat, dat, ja, je kunt gewoon een nummer, als, als, ik, als ik bijvoorbeeld uh, Lady Jane van de Rolling Stones wil horen, dan tik ik het in op YouTube. En ik heb Lady Jane van, van de Rolling Stones uh, in mijn huis. Ja, dat is leuk. Hè? Dat vind ik of, ook leuk, uh, hoor. Uh, nou, zoiets. Ja. Dus je kunt de wereld binnenhalen. Wat zeg je? het vergroot uh, je mogelijkheden en ook inderdaad, nou bijvoorbeeld met schaken. Ik ben dan, ik ben helemaal geen goede schaker, dat uh, zeg ik niet. Maar dus als ik zo over schaken wil weten, nou ik tik in al Aljakin, dan weet ik gewoon, nou die is geboren in dat jaar en, nou. Ja, dat soort dingen. Ja, de ik wereld, wereld wordt kleiner en je kunt sneller aan de informatie komen... die je, die je belangrijk vindt en aan de muziek die je graag wil, uh, wil beluisteren. Jij bent een uh, liefhebber van het internet. Niet een, alleen een early adapter, ook nog iemand die nog steeds dat internet dus uh, graag ja, gebruikt. Ja, Wervermeer, dankjewel voor je reactie. Goed. Goeienacht. Uh, Evert, goeienacht. Evert, ben je daar? Nee, ik... ik Evert, ik ga het nog even keer proberen. Nee, we hebben geen verbinding uh, met Evert. Maar we hebben wel uh, een liedje. Een liedje getiteld Google. En het leuke van dit liedje, van Niels van der Gulik... een uh, zanger uit West-Friesland... is dat, dat het liedje zo staat voor levensgevoel. En voor, voor die eeuwige haast... waarin altijd alles maar moet gaan volgens uh, uh, jouw wensen... en uh, volgens jouw tijdsplanning. En zelfs als je dan op een gegeven moment een kind krijgt... dan moet het nog op jouw manier... En Google kan dan handig uh, uitkomst bieden. Dit is Niels van der Gulik. Goedemorgen dokter: ik heb een beetje haast. Dat niet erg vindt. Maar ik kom even voor het bevallen van een kind. Ik loop al maanden met zo'n plofbuik. En dat irriteert me mateloos. Dus je kunt waarschijnlijk wel begrijpen dat ik de boel nu graag eens los. Ja, dok. Ik weet wel wat u denkt. Het is misschien best raar. Maar ik heb de opvang al wel geregeld. Voor de eerste 15 jaar. Een naam. Dagen, zelfs s'nachts door als het moet. En ik weet wel, je geeft zo'n kind een lolly, maar dat houdt het geen dagen zo. Want kijk nu, ik heb een carrière. Je hebt niet zomaar gestudeerd, en het was een bewuste keuze. Maar goed, je kiest wel eens verkeerd. Nou dok, u heeft toch zelf ook zo'n probleem? Er komt elke relatie mee. Zo klein is een hele goede oplossing. Dat las ik laatst in de Happiness. Een naam? Ja, een naam, ja. Kijk, in het weekend zijn we samen. We gaan wel leuke dingen doen. Ik zeg, als ik niet moet sporten, natuurlijk, want dat mis ik van geen bal. Nou, Doc, kunnen we nu eindelijk beginnen? Word ik nu eindelijk bevrijd? vrij? Krijg krijgen we namelijk straks eters. En ik lig hier in de baasentijd. Nou, dat gaat dan gaat hij dan, Doc. dat het eindelijk gebeurd is. Het ging gelukkig lekker snel. Is de jongen of een meisje? Nou ja, dat hoor ik morgen wel. Uh, ik kom het morgenochtend halen. Ik zeg als dit te laat wordt vannacht, of hebben jullie ook de service dat het thuis wordt gebracht? Maar goed, het wordt vast een heel gesjouw. Uh, dag Dok. Bedankt en doe de groet aan uw vrouw. Een naam. Morgen even googlen. Niels van der Gulik Google terug te vinden op zijn album in goed gezelschap. Op welke manier heeft internet uw leven veranderd? Daar praten we vannacht over in Casaluna. U kunt nog even bellen als u dat leuk vindt. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncw.nl of twitteren met hashtag casa Luna. Evert, goedenacht. Ja, goedenavond. Ik heb je aan de telefoon gelukkig. Evert, ja. op welke manier is jouw leven veranderd door het internet? Nou, eigenlijk totaal. Uh, ja, eigenlijk uh, tweeledig. Uh, privé, gewoon sowieso in het dagelijks gebruik, eigenlijk met alles. Ja. Maar ook uh, zakelijk. Ik heb er uh, ook mijn beroep ervan gemaakt, eigenlijk, vanaf 1995. Dus oh heb ik ja. Een en wat, wat voor beroep uh, oefen je dan uit? Nou, ik ontwikkel internetsites al sindsdien. Dus echt sinds het uh, teletextniveau van het internet, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. tot, uh, tot, tot heden. En ja, goed, dat heeft mij de hele wereld ook overgebracht, omdat de projecten die ik deed ook met name internationaal waren. Ja. En uh, ja, daar kom je echt overal en dat uh, is wel heel erg mooi, omdat je natuurlijk ook alle ontwikkelingen in de wereld ziet en hoe het groeit en hoe het zich ontwikkelt. Ja, ja. Nou ja Want je, en... je bent daarmee begonnen, zeg je, in 1995, echt toen het internet nog in de kinderschoenen stond, zag je toen meteen al de potentie van het internet? Ja, dat wel. Ik weet nog, toen, we, toen begon in 1995, wilden we eerst de CDI gaan doen van Philips. Dat was de interactive CD, zeg maar. Dat je, nou ja, net zoals later de CD-rommetjes, gewoon in een kastje dat af kon spelen en interactief daarmee kon omgaan. Maar dat werd allemaal heel erg beperkt door Philips toen de tijd. En toen was internet toch wel de nieuwe stap. En toen merkte je wel dat het in één keer ja, de hele wereld opende. En ja goed, technisch waren er natuurlijk allerlei problemen met... Snelheid en weet je, browsers en computers die, die, die nog niet alles aankonden. Maar je merkte wel al dat, uh, ja, dat het een kwestie van tijd zou zijn. Hè? Dat alles toch wel elk jaar toenam en verbeterde. En nou ja, goed die ontwikkeling was eigenlijk niet meer te stoppen. Dus ja, in 1995 zag ik al meteen de potentie. Ik wilde gewoon ja, dat het ook meteen een, toch qua look and feel en toch qua vormgeving ja, op niveau zou zijn. En dat was ook wel de uitdaging. Nou goed, en dat is eigenlijk uh, door de jaar heen heeft dat zich ontwikkeld... En, ja, je, je, je vak zal ook steeds mooier en veelzijdiger zijn geworden, denk ik. Want in het begin kon dat internet natuurlijk nog niet zo heel erg veel. Dus je kon waarschijnlijk als, als, als uh, uh, bouwer van websites ook nog niet zo heel erg veel uh, spannende dingen uh, toepassen. En naarmate dat internet veelzijdiger is geworden, kun je als, als bouwer van websites natuurlijk ook veel mooiere sites maken, denk ik. Met veel meer toepassingen. Ja, dat klopt wel. Alleen, het manco is ook alweer dat mensen nu echt alles erin gooien. Dus kijk, uh, laat ik zo zeggen, laat tijden, ja, sommige mensen kijken er helemaal niet meer naar. En gooien eigenlijk alles, toetens en bellen erin. Kijk bijvoorbeeld naar een telegraafsite. Wat soms honderd jaar duurt voordat de hele pagina staat. Omdat er allemaal advertenties en dingen en filmpjes. En voordat zo'n hele pagina staat, dan ben je wel even verder. Kende bij alweer weg, in mijn geval dan toch? Ja, dus daar kan je niet kan je eens meer een naar beneden scrollen. Dus ik moet zeggen dat. Mensen kunnen ook doorslaan, maar ja goed, uh, uiteindelijk moet je nog steeds uh, creatief ermee zijn en uh, slim websites opzetten. Alleen ja, de, de mogelijkheden zijn natuurlijk ongekend en met allerlei combinaties, allerlei media en YouTube, nou, noem het maar op, en, en de social media. Het zijn natuurlijk hele mooie kruisbestuivingen. Ja, en voor maar... wat soort, voor soort bedrijven of firma's of instellingen maak je bijvoorbeeld websites? Nou, van, van, van hele kleine, van, van, van tekstschrijvers tot en met publieksportals, met fotoalbumtechnieken... waarbij mensen gewoon hun fotoalbums kunnen maken. Uh, eigenlijk heel breed, ook voorlichtingssites, uh, alcoholvoorlichtingssites, dat soort, dat soort zaken. Verkeersexamens, dus eigenlijk heel breed. Mm -hmm. uh, maar het gaat er iedere keer om dat ja, degene die de website bezoekt... moet je natuurlijk dat bieden wat ze, wat ze zoeken op dat moment. Dus het is, uh, ja, elk project staat er daarbij weer op zich. En begin je ja. dan inderdaad, want je zegt, je moet de mensen bieden wat ze zoeken. Je begint het bouwen van een website bij, bij de potentiële bezoeker. Wat zou die te zoeken hebben op deze site en wat verwacht hij van die site? Ja, ja heel, heel erg die sterk die focus daarop. Want ja, je kan natuurlijk alle, allerlei, eh, enorm veel toeters en bellen erop zetten. Maar uiteindelijk is het toch de basisdoelstelling van de site. Wat wil je er nu mee bereiken? Wat wil je dat mensen gaan doen? Ja, dat is toch de kern. En ja, je moet zoveel mogelijk dingen ook wegleiden, Bijna het Google-achtige niveau van... Ja, daar kom je om te zoeken. Ja. En je komt daar voor niks anders. En zolang het, zodra je het weer gaat omkleden met allerlei andere informatie, ja, dan wordt het wel heel erg ondoorzichtig. En ja, goed, uh, uiteindelijk kun je dat soort dingen natuurlijk allemaal meten. er wordt ook heel veel gemeten op de, ach uh, op de achtergrond om te kijken hoe bezoekersstromen gaan. En weet je waar mensen afhaken? En er wordt natuurlijk de hele tijd bijgesteld. Dus de grote publieksportals, ja, er zitten eigenlijk de hele tijd mensen uh, op de achtergrond naar jou te kijken hoe jij op die site gaat. Hè? En dat gaat best wel ver, hoor. Dat, Big Brother bijna achter dat je mensen gewoon als bezoekers stromen over een website ziet gaan. Om te kijken van waar haken ze nu af en waar zijn knoppen onduidelijk en hoe kun je dat verbeteren. Ja. En dat, dat is natuurlijk ja, dat is enorm ontwikkeld. En, maar goed, in mijn privé heeft dat ook betrekt. Ja, ik ben natuurlijk enorm creatief als het gaat om reizen uitzoeken, als ik, als ik ergens heen moet, als ik uh, concerten. Uh, ja, het is natuurlijk, er zitten natuurlijk helemaal geen grenzen meer aan. Hè? Nee. Wat, wat dat betreft, ik vind het een zegen. Ja, voor jou een zegen. In een dubbele je, opzicht. Je verdient je, je geld mee. Je kunt je creativiteit erin kwijt. En je kunt er zelf ja. uh, ook uh, je leven mee verrijken. En ik kan me wel voorstellen, als je zelf websites bouwt. dat je je dan vaak ergert aan andermans websites. Nou ja, ik erger me het meestal een gebrek aan focus vaak op een site. Dat je, dat, dat je af en toe gewoon echt niet begrijpt wat nou de bedoeling is van een website. Of dat uh, uh, ze, sommige sites bieden echt van allerlei producten aan. En dan denk je, ja, volgens mij is dat allemaal net niet dan. Weet je? Dus je kan beter gewoon toch op een website gewoon duidelijk hebben. Oké, okay, daarvoor, uh, voor de, dat soort diensten ga ik naar die ene website. En, en daar helemaal specialiseren. Dat biedt je vaak toch als gebruiker veel meer, uh, ja, veel meer gericht. Mm -hmm. uh, datgene wat je zoekt. En vaak, ja, je komt natuurlijk op heel veel websites waar je gewoon niet snapt wat je nou moet doen eigenlijk. Wat wordt er nou van je verwacht? Ja, dat is toch uiteindelijk... Uh, ja, dat is net een huis waar, of een kantoor waar het slecht bewijs is. Daar kom je ook niet uit. Dat, nee. ook niet. dat is met een website natuurlijk ook. En ja, dat, dat moet ik zeggen, dat wordt wel steeds meer naar gekeken. Maar uiteindelijk worden natuurlijk per dag zo gigantisch veel websites opgeleverd... waarvan ook net zoveel weer, of net zo hard eigenlijk, heel veel verdwijnen ook. Ja. Want ja, voor, heel veel websites werken gewoon niet. En die draaien een paar jaar en dan hebben ze gewoon geen bezoekers of... Of geen conversie, dus niemand wordt klant of niemand schrijft zich in. Dus ja, dat verdwijnt ook weer zat natuurlijk. Ja, er verdwijnen dan weer sites die, die, die of niet goed werken... of waar mensen niet enthousiast over zijn. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel sites waar je interessante dingen kunt vinden... zeg je, dat, dat het ook nog wel uh, nou je, je, je particuliere leven verrijkt heeft. Nou ja, het is bijvoorbeeld nu ook de zomerseizoen komt er aan. Het is de, de tijd van de festivals en concerten. Nou, daar ben ik zelf uh, nogal gek op. Ja. Nou ja, goed, uh, daar komt mijn uh, joogdliefde ja, Bruce Springsteen komt weer op te Nou, mm -hmm. dat moet ik natuurlijk zien. Yeah. Nou, dan, uh, dan, ga, dan koop ik klakkeloos kaarten voor Duitsland, en uh, waar je ook heen wilt. Nou, dan denk ik, nou, goh, ik vind het toch wel leuk om naar Portugal te gaan. Nou, dan kijk ik uh, wat er is in Portugal. Ah, dat breedt je ook op. Dan uh, regel ik een leuk hotelletje. Ik kijk of de metroplan, weet je. Ik kijk of de metro er ook wel in de buurt ligt. Nou, oh, dat is wel handig. En dan hoef ik niet te ver te lopen. Nou, dan kijk ik op meteen een leuk restaurantje. Die boek je dan via een... Uh, Portugeese Portugees uh, waar ze net de aanbieding hebben die dat ene weekend. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Weet je? Nou. Dus op een gegeven moment zit je daar heel uniek, uh, ja, heel specifiek. Uh, ja, dat was vroeger natuurlijk ondenkbaar. Zet je te faxen moest je op antwoord wachten. En, uh, en met eindeloze catalogie. Ja, dat heb je natuurlijk niet. Je kan nu gewoon time kijken van, nou, wat zou ik ze gaan doen? En dat is natuurlijk, uh, ja, ik vind dat dat biedt zoveel leuke dingen dan. Blij met het internet, dat ben je even zo te horen. Ja, ik wil het. Geniet er nog van. En, en bouw nog een mooie website, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. dankjewel. Dankjewel voor je reactie. Rekening. Dag. Dan een mailtje van Nel, Nel Maas. Nel schrijft: Vorig jaar zomer op een warme dag liep ik even op mijn blote voet door de tuin. Ik trapte toen op een wesp of een bij die op de grond lag. Het deed flink zeer, maar ik dacht, nou, het gaat wel over. S'avonds begon mijn voet op te zwellen en flink te kloppen... en ik wist niet wat ik moest doen. En toen heb ik op internet opgezocht wat te doen bij insectenbeten... en dit was het advies. Wrijf de plek enige tijd in met suiker... en dep het daarna af met uw eigen speeksel. Nou, dat heb ik gedaan en na een paar uur was de zwelling in pijn over... dus ik vind internet geweldig, schrijft Nel. Dankjewel, Nel. Meneer Jansma, goedenacht. Meneer Jansma, bent u daar? Nee, meneer Jansma uh, is even niet, uh, niet uh, aan de lijn. Misschien wil meneer Jansma nog eventjes uh, terugbellen. Heb ik in de, in de tussentijd nog een, een leuke rariteit voor u. Een, een liedje... Wat, wat eigenlijk naar het Songfestival zou gaan dit jaar... namens San Marino. Gezongen door Valentina Monetta en geschreven door Ralph Siegel. Die kent u misschien nog wel van Ein bisschen Frieden. Een liedje dat eigenlijk een satire zou moeten zijn... op het uh, gebruik van Facebook. Nou, dat liedje werd ingestuurd voor het Songfestival... maar de Europese Omroep Unie, die het festival organiseert... zegt nee, dat gaan we niet uh, laten zingen... want daar dan toch te veel reclame. Nou moet San Marino een ander liedje zoeken voor morgen... want morgen presenteren ze hun uh, definitieve liedje. Ze kunnen ook een andere tekst maken op, uh, op de melodie van het liedje Facebook. En dit liedje dat is dus nu een, een, een ja, rariteit geworden. Een paar dagen lang was het voorbestemd het liedje van San Marino te worden. En dat wordt het dus niet. Althans niet in deze versie. We gaan het nog één keertje laten horen. kunt u meteen beoordelen of het kans zou hebben gemaakt. Deze satire. Een satire over Facebook door Valentina Moneta. MUZIEK ja. about the internet. It's a story by the social door you've never seen before. If you wanna be seen by everyone, wanna be in the dream and have some fun. If you wanna be on the hook, simply take a look. Facebook, oh, oh. everybody loves you so. Facebook. That's it. This is how the story ends. Nou, dit liedje dat is inderdaad uh, ja, ooit gezongen. Maar zal niet gezongen worden op het Eurovisie Songfestival. Althans niet in deze versie. Facebook van Valentina Moneta uit San Marino. Kijk hoe dit verhaal gaat aflopen morgen. Een tweet van Peter Huijgen. Google Maps, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, Teletext. Ik kan niet meer zonder mobiel internet, schrijft Peter. En de laatste beller is mevrouw Da Costa. Goeiedag, mevrouw Da Costa. Goedenacht. Um, ik heb het verhaal van een ke toevallige kennis. Die had haar uh, zoon in geen jaren meer gezien ja. en uh, geen contact meer mee en uh, tot haar grote verdriet. En ik googelde een keer de naam van mijn zoon en toen verscheen zomaar de zoon van die mevrouw... Uh, als klas, oud-klasgenoot van mijn zoon, met waar hij woont, foto's van zijn kinderen. En op die manier heeft die mevrouw, uh, is ze te weten gekomen dat haar zoon kinderen heeft... en hoe die kinderen eruit zien, want dat heb ik haar toen verteld. Google daarnaar en dan, uh, naar de naam van mijn zoon en dan kom je jouw zoon tegen. Goh, wat, een, wat een bijzondere manier om, om die mevrouw weer in contact te brengen met, met haar met eigen haar zoon. Ja. En heeft, heeft die kennis van u, die zoon, uh, van haar inmiddels ook weer gesproken, gezien? Ja, want uh, toen wist ze weer waar hij woonde. Want door het jarenlange uh, gebrek aan contact is hij verhuisd en verhuisd. En wist ze helemaal niet meer wat voor werk hij deed en waar hij woonde. Maar op die manier zijn ze toch wel weer in, in met elkaar in gesprek geraakt. Nou, dat is een mooi uh, resultaat van het gebruik van het internet, mevrouw De Costa. Ja, dat vond ik ook, en vandaar dat ik het even wilde vertellen. Ja, wat een mooi verhaal. Want gebruikt u vaak het internet, mevrouw De Costa? Ja, ik ben 77, maar ik uh, zou er niet meer zonder kunnen. Nee, en, en waar, waarom gebruikt u dan het internet? Om inderdaad oude vrienden op te zoeken? Of? Omdat ik heel, heel veel familie in het buitenland heb. En al mijn kinderen wonen ook buiten de plek waar ik woon. En uh, zo zie ik ook mijn kleinkinderen opgroeien uh, zonder te veel te hoeven reizen er naartoe. Dus u gebruikt ook uh, Skype? Ik gebruik ook Skype, ja. En, en waar wonen u, eh, kleinkinderen bijvoorbeeld? Wonen die echt in verre uh, buitenlanden? Nee, nee, nee. Eén woont in Haarlem en één woont in uh, Vught. En wij zitten zelf in uh, Limburg. Nou, ja. dan is het toch handig om de, om de afstand te overbruggen, hè? Op die ja. manier, ja. Dus dat Skype is voor u een belangrijke toepassing. Uh, uh, zijn er nog andere manieren waarvoor u, waarmee u het internet Ik, gebruikt? Ik ga nooit naar een bank, want ze hebben de, uh, de bank waar ik bij was, AmroBank, uh, uit mijn woonplaats weggehaald. En dan moet ik dus een stuk verder reizen. Nou, internetbankier ik. En dat is een stuk makkelijker. Nou, u, u bent echt een fan van het internet, mevrouw Dacosta. Dat is mij wel duidelijk. En wat mooi dat u die, die kennis van u weer in contact heeft gebracht met, met uh, haar zoon. slotte, heeft u nog wel eens uh, iemand van vroeger uh, uh, herontdekt dankzij het internet? Ik ben inderdaad ook gebeld door uh, uh, oude schoolvriendinnen. Ja. En ook op die manier heeft het internet dus weer contacten hersteld? Ja. Mevrouw Dacostek, ik hoop dat u nog heel veel plezier van het internet mag hebben in de toekomst. Dat hoop ik ook. En dank voor uw reactie. Dag mevrouw de Costa, goedenavond Dag. nog. Dag. Ja, daarmee werd het uh, inderdaad bijna twee uur. Ik uh, bedank u voor het luisteren en het meepraten. Heel graag tot morgen. Dan uh, praat Frank Dumosh met organisatiepsycholoog Kilian Wawou. Gisteren maakte het uh, Centraal Planbureau bekend... dat het begrotingstekort nog hoger zal uitvallen dan verwacht. En welke gevolgen heeft dat dan? En komen er nog meer bezuinigingen? En wie gaan die bezuinigingen het hardst treffen? Dat zijn vragen die Frank, zijn gast, Kilian Waboe, morgen gaat voorleggen in Casa Luna. Nu de VARA hier op Radio 1 met Roel Koeners... die de nacht weer anders laat klinken. Ik wens u daar heel veel plezier bij. En namens ons van de NCRV nog een hele goede nacht. Ik kijk nog even of er nog mooie tweets binnenkomen... Hier een tweet van uh, Makoshan shan Die zegt, ja, internet kan ook veel ellende opleveren. Dus niet iedereen is uh, zo blij uh, met het uh, internet uh, wat dat betreft. Dank voor het meepraten. Uh, uw reacties uh, uh, zijn mij uh, dierbaar. En wat ons betreft uh, heel graag uh, tot uh, volgende nacht na middernacht. Bent u weer welkom bij Kazeluna. En wat mij betreft heel graag tot volgende week. Dag.